Michel Koenen met het NOS-journaal. Na maandenlang gestechel is het Amerikaanse huis van afgevaardigden... akkoord met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. Die steun is cruciaal voor het land dat ruim twee jaar geleden werd binnengevallen door Rusland. De republikeinse leider in het huis ging uiteindelijk akkoord met de steun... nadat hij meerdere geheime rapporten van de inlichtingendiensten heeft ingezien. De steun aan Oekraïne is volgens hem nu in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid. De Oekraïnse president Zelensky zegt erg blij te zijn met de nieuwe steun. Hij zei eerder al dat het uitblijven van nieuwe steun uit de VS het einde van de Oekraïne zou kunnen betekenen. Bij een bootongeluk op een rivier in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn gisteren zeker 58 mensen om het leven gekomen, zeggen lokale reddingsdiensten. Ook wordt nog een onbekend aantal opvarenden vermist. De veerboot met meer dan 300 mensen aan boord was onderweg naar de begrafenis van een dorpshoofd. Een paar minuten na vertrek uit de hoofdstad Banjoui brak de boot in tweeën... waardoor de boot begon te zinken. Waarschijnlijk was de boot te zwaar belast. En op de Canarische eilanden hebben vandaag zeker 20.000 mensen gedemonstreerd... tegen het massatoerisme op onder meer Tenerife en Gran Canaria. De organisatoren die stellen dat het massatoerisme... een economisch model in stand houdt dat de lokale bewoners schaadt. Ze eisen dat de autoriteiten het aantal toeristen beperken... Een aantal fanatieke Spaanse actievoerders begon vorige week zelfs een hongerstaking om actie af te dwingen. En vorig jaar bezochten ongeveer 16 miljoen mensen de Canarische eilanden. Dat is meer dan zeven keer het aantal bewoners van de eilanden. Het weer nog. Vanavond vallen er nog wat buien. Maar vannacht zit daar mogelijk ook wat natte sneeuw bij in het uiterste zuiden van het land. Het koelt dan af naar 1 tot 4 graden. Morgen meer zon dan vandaag en ook minder buien. Het blijft fris met een graad of 10. En ook de dagen erop blijft het wisselvallig en koud weer. Pas aan het einde van de week dan gaan de temperaturen weer iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The rhythm of your night. This is the Nightwalk Main Stage with Mario Sanford, 2100 till midnight on FM, <laughs> Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malso on CFM's Nightwalk, Nightwalk Main Stage. aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middag... de eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. laatste show nieuws, de party op de natuurlijk de 10 boven... beste plaats voor dansen. Straks de tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in derde uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. En dan als ik trouwens hoorde Eugenio Fico met Beat Goes to Miami, natuurlijk een oude gouden klassieker in een uh, ja, nieuw jasje gestopt. Uh. Dus uh, ja, het klinkt leuk, een beetje sentimenten. Onderweg zo meteen, Modernos, Mozambo en Dia de Sol, Een beetje in house op de radio, maar eerst doe je hier Jackert met de Down and Out. Ik zeg een hele goedenavond, het begin van je stappenavond, de Nightwalk Mainstage. MUZIEK De goi, é curtir o veran. Vem magalena, manjão. Traz a lenha pro no Vem fazer a mação. Hoge é um dia de sol. Alegria de goi, é curtir o veran. on the Nightwalk Main Stage. The best beats, beats, beats, singing here, at the Nightwalk Main Stage. Train Running, van de Doobie Brothers was het ooit volgens mij het originele. En daarvoor horen we Modernus en uh, Mozambo met Dia de Soul. Beetje Latin house hier op de radio. Zie je hem zelf als Joost Klein, die begrijpt de pijn van de mensen die hem in een open brief hebben verzocht... het -Vertie Song Festival, te boycotten vanwege deelname van Israël, ondanks uh, de oorlog in uh, Gaza. Helaas is het een te groot dilemma om uh, op een kleine harle Klein als ik af te schuiven. We zijn Joost voorafgaand aan het Eurovisie uh, in concert tegen de aanwezige persen in Avans Live in uh, Amsterdam, wat was vorige week. Hè. Als er een wereldleider was, zou ik al lang wat hebben gedaan, hoop ik. Zanger is in ieder geval niet van plan om het Songfestival in het Zweedse Malmö volgende maand te skippen. Nee, ik heb al geboekt joh, ik heb al contracten ondertekend. De transfer gaat gewoon door. Onder andere acteurs uh, Nasrin uh, Deschar, Nayib Amali en Ramses Nasr ondertekenen de open brief aan Joost voor de Eurovisie in Concert. De grootste Songfestival Pre-Party is er een demonstratie van de pro organisatie organisatie. Uh, BDS-Nederland en Rotterdam-Palestina correlatie. Correlatie waren daar. En die hadden een politiekje recht tegenover het AFAS. En uh, ja, daar waren ze aan het demonstreren. Dat mag allemaal. En ja, aan de ene kant snap je het allemaal wel, maar om dan ja, om te verwachten dat uh, uh, Joost Kleine niet mee gaat doen naar het Eurovestie Songfestival ik denk dat dat toch een beetje uh, ja, te ver gezocht was, maar je kon het natuurlijk proberen. CFM Zandvoort, The Nightwalk, Zaterdagavond, J. Cole, die heeft zijn veelbesproken diss track waarin hij uh, collega rapper Kendrick Lamar beledigd van de streamingdiensten verwijdert. Het nummer 7 Minutes Drill is niet meer te beluisteren op onder meer Spotify Apple uh, Music. J. Cole Bracht het nummer vorige week uit en liet kort daarna te spijt hebben van de verbale aanvallen op Lamar. De rapper bood openlijk zijn excuses aan en noemt het nummer het stomste wat ik ooit heb gedaan. Nou, maak je niet druk, wij gaan hem niet draaien op de radio. Ik heb andere muziek. ROEL heet die. R-O-E-L. ROEL met Your Point. Jouw punt, zeg het maar. solo time. Your host on the Nightwalk main stage, DJ Mario zanfort Nightwalk Main Stage. Find uh, all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Van Groove Armada, featuring uh, Stad en Red Rat... Met Get Down in de Mark, Mark Knight Remix Show. Jongens, doe mij nog even een biertje. Want we krijgen een beetje splaakgeblek. Of ligt het aan het bier? Nee, het ligt niet aan het bieren. En daarvoor horen we muziek van Daniel Dash. Met I Don't Depend. Steven voort. Het is uh, zaterdagavond, 20 april. We gaan eens even kijken. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond. En zoals de auto begin, we weer eens met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Escape, natuurlijk in Amsterdam. En het is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook. Sunwell Richard uit Frankrijk. Sexy Mr. S. En MC Janto. En voor meer informatie, checken we de website escape.nl. Vanavond dus brainwash in de in Escape in Amsterdam. Natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En als we doorlopen. Dan houden we links houden we natuurlijk escape aan en aan de rechterkant. Aan de andere kant van de straat uh, vinden we Club Air. Daar is vanavond Throwback. Begint om 11 uur, duurt wederom weer eens tot half 5. En uh, dat is natuurlijk de home of. Nou, het is niet de home, maar wel de hip-hop en RB, wat je daar kan verwachten. Voor meer informatie, check de website uh, afgekort thrwbck.nl. Oftewel Throwback afgekort of air.nl. En dan de echte home of hip-hop en RB is natuurlijk uh, in de Melkweg vanavond. Dat is encore, wekelijks feestje. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Ik ben er ook de hele dag of de hele nacht aanwezig. Ik ga er zo meteen als ik klaar ben naartoe. Dus uh, misschien kom je me tegen. Encore dus in de Melkweg. En dat is Home of Hip Hop en R&B. Niet mijn stijl voor muziek, maar ik ben er toch. En uh, de line-up is in handen van Joe Wynn. Een van de residents Triple A, Lee Mills en Prime en hosted by Nana. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En hebben we nog een feestje, niet dit weekend... Ja, we hebben een rond mee. Dus uh, die zal wel denken van wat is dat? Maar uh, het is bijna zover. Hè? Het is uh, Koningsdag deze week. En dan, uh, wij zijn er pas na Koningsdag weer. Want het valt natuurlijk... Uh, hè? Ja, 27 Wanneer is het eigenlijk 27 april, jongens? Want uh, ik ben een beetje... Uh, ik ben niet meer zo van de tijd. Nou ja, wij zijn er s'avonds natuurlijk. Op 27 april, maar uh, overdag. Loveland van Oranje Festival 2024. En dat begint uh, volgende week zaterdag om 11 uur s ochtends. Tot 8 uur s'avonds. Het is uh, techno in house wat je kan verwachten. En voor meer informatie... Loveland van Oranje.com En uh, on de King's Stage... Niemand minder dan uh, Reinier Zorneveld. Hij is live van de partij. En wie komen er nog meer? Cols, Panpot, Colleen, Inelia... Miss Malera en Oliver Weiter natuurlijk. En uh, in de greenhouse... Bobby, uh, niet Bobby... Maar Benny Rodriguez, Frankie Rizzardo... Manix, Prank en dan uh, heb je de Hangar Stage uh, met onder andere Sandrine En in de Clubhouse Luna, Ludmila, Newton, Sentinel, Iceland Disco en nog veel meer. Check gewoon even die website Loveland van Oranje aan elkaar geschreven. Loveland van Oranje.com, dat is volgende zaterdag. En het begint heel vroeg in de ochtend, hè. namelijk om 11 uur. En het duurt tot de 8 uur s avonds. Loveland van Oranje Festival. En als je denkt van, maar waar is dat dan? Nou, in Amsterdam op de radioweg in het meerpark. Dan weet je dat alvast. Dan gaan we door met muziek, want daar heb je aan je radio gekluisterd. En Nesby, DJ Span en Paul Adam zijn samen de studio ingedoken. En uh, Paul Adam maakte de remix voor I Feel. So sweet and kind, leave all that once you up and change your mind. I try so hard to understand.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 Met I Just Can. En daarvoor uh, Use to Abuse van DJ Mink. Met Don't Do It To Me. Dat was uitgebracht op uh, Snatch Records. Dat was dus DJ Mink en uh, Used to Abuse. Met de plaat uh, Don't Do It To Me. Ja, het staat een beetje raar op, uh, op het vinylplaatje, dus uh, moest even kijken. Dan zou je denken van, draait die nou gewoon op vinyl? Nou nee, ik heb het thuis allemaal op mp3 gezet. Maar de vinylplaatjes hebben we allemaal fotootjes van gemaakt. En dat, nee, je begrijpt het wel een beetje. hebben antwoord is tijd voor The Nightwalk 10, deze week op 10. Dave Morales, What? Sam Francisco en Steve Mortano met uh, Needing You. Op negen motzak met Jealous 8, Fisher and Attic met Take It Off. Op 7, Kashim en uh, Malia Fontaine met CJ. Yeah. Op 6, Gorgon City. Caroline Byrne met the All That You Need. Op 5, Dennis Cruz met Bonito. Op vier, Nick Morgan met Shoot Part 3. Op drie, Aibo met All We Need. Deep Inside. Heb ik vorige week voor je gedraaid heb. Misschien DJ Mauser gaat hem straks draaien. Op twee, deze week David Peng en Hofië met Satisfied. En deze week opnieuw op één. We staat er ook weer twee weken op één. Maar drie weken geleden hadden we nog David Peng en of met Satisfied. Maar nu op één. Alweer voor de tweede keer Lowrider. De Cow Watcher Remix van War. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Die heb andere muziek voor je. En White Label je het hier op de radio.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 moon boots and hatiras with guts. In de Sinner and James Remix. TFM Zalvoort zit erop het eerste uurtje. Niet getreurd. Zometeen DJ Mauser met zijn Global House. ze straks in het derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavascheri. Bruno, even muziek. G.W. Harrison en Ron Carroll met House Revelations. En misschien nog een klein stukje van het zak met The Reason. Als we het redden voor het nieuws en weer van 10 uh, uur. Ik zeg tot zometeen na de break. Welkom everybody, welkom. I need you to turn your Bibles to the first chapter of Frankie, the third and the fourth verses. And it reads, we come into this house with thanksgiving and praise. We come into this house to give ourselves up to the music. We come into this place ready to let ourselves go and get into the full, full period of our house.